1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De leider van de Amsterdamse Hells Angels stapt op. A58 vrijgegeven na nachtelijke schietpartij. En goedkoper bellen naar 0900-nummers. Het is bewolkt, er valt wat regen of motregen. In Groningen blijft het droog en het wordt 4 tot 8 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, vrij veel wind en ongeveer dezelfde temperaturen. En na morgen meer ruimte voor de zon en geleidelijk kouder. De president van de Amsterdamse Hells Angels stapt op als leider van de Amsterdamse afdeling, Daniel Unaputi. Hij leidde de club de afgelopen acht jaar, waarbij er vooral de laatste tijd sprake is van opgelopen, oplopende spanningen met de concurrerende motoclub Satudara. Justitieredacteur Robert Bas, die volgt dat. Robert, is het opvallend dat Unaputi juist op dit moment opstapt? Nee, het was al een beetje te verwachten. Je zei net ook al de oplopende spanningen met de Sato Dara, een Molukse motorclub. Oene uh, is natuurlijk zelf ook van Molukse afkomst. En nou ja, we weten wel dat dat ook wel intern bij de Heel wat spanningen leiden. Aan de andere kant, het moment is ook wel slim gekozen. De Heilcents gaan eind van deze maand hun stek aan de Winkelbachweg in Amsterdam verlaten. En dat moment heeft hij dus nu uitgekozen om zeg maar een stapje terug te doen. Ja, wat gaat hij doen? Nou, hij zal ongetwijfeld gewoon uh, lid blijven van Hells Angels. Hij gaat zich met name richten, zegt hij zelf in een persverklaring die hij uit heeft gebracht, op zijn familie. Het, het tatoeëren en het runnen van de support shop, van de, zeg maar, de fanclub uh, shop van Hells Angels in Amsterdam. Of wordt het hem gewoon te zwaar, zou je kunnen zeggen? Nou, wat je natuurlijk ziet is dat uh, zowel de Hells als de Saterdara onder het vergrootlas liggen van de overheid. Uh, politie en justitie hebben een groot aantal onderzoeken lopen. We hebben dat natuurlijk gezien. We, um, een van de Hells is aangehouden uit Amsterdam voor afpersing uh, afgelopen oktober. Er zijn een aantal Hells aangehouden voor afpersing van horeca eigenaar in Arnhem. We hebben natuurlijk een aantal invallen gezien bij Sato dara leden um, Hij is niet de enige die een stapje terug doet. Ik heb al eerder van andere leden gehoord ook dat ze even zelfs overwegen. Om uit de motoclub te stappen, omdat ze wel heel erg in de picture staan. Wie gaat dan die car trekken? Of kan je dat niet zeggen bij een motoclub? <laughs> nou ja, ze rijden opvallend heel vaak in auto's kaartje vertellen. En niet altijd op de motor, zeker niet bij dagen zoals vandaag. Maar eh, wie de kaart gaat trekken, dat weten we niet. Dat gaan ze later bekendmaken. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een kleine machtsstrijd ook wel binnen het helse eentjes. Een goede kandidaat was geweest, Harry S. Maar die is dus in oktober aangehouden eh, op, op verdenking van het afpessen van een uh, aantal antiekhandelaren, Onder andere een aantal uh, uh, criminelen. Uh, die zit dus voorlopig vast. Die komt niet in aanmerking. Wie wel, nou, dat zullen we pas de komende weken gaan horen. Daniel Oenerpoetie stapt dus op. Robert Bas, dank je wel. De drie mannen die afgelopen nacht na een schietpartij op de A58 zijn aangehouden... die drie worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur. Bij de schotenwisseling op het stuk snelweg tussen Rilland en Ierseke... raakten de drie gewond. De weg is weer open na uren onderzoek. Maar het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar u kunt er weer langs. Hendrik Willem Hofs, bij de Rotterdamse politie die betrokken is bij dat onderzoek. Hendrik Willem, is er al iets meer duidelijk over wat daar nou gebeurd is vannacht? Nou, we weten dat het niet alleen om een poging tot beroving van een vrachtwagenchauffeur gaat. De zaak is veel groter. Mogelijk zijn er ook andere landen bij betrokken. Dus een internationaal onderzoek. En daarom is de politie erg spaarzaam met informatie. Omdat er kennelijk heel veel instanties bij betrokken zijn. Daardoor zijn er belangrijke antwoorden op belangrijke vragen nog niet. Zoals waarom sloegen die drie mannen in Moerdijk op de vlucht? Wie is er nou begonnen met schieten en hoe vaak is er geschoten? En waarom hebben deze mannen in vredesnaam voor een vrachtwagen gekozen als vluchtauto? Hendrik Willem-Hofs. In Den Haag is een jongen van 14 aangehouden... die met 100 km per uur door de bebouwde kom reed. Hij had de auto van zijn buurvrouw geleend, want hij wilde wel eens auto rijden. Een jongen reed met 100 per uur over een kruising... en stopte even later voor een groen verkeerslicht. De politie heeft de jongen meegenomen naar het bureau... en zijn ouders op de hoogte gesteld. Op de campus van de Universiteit Wageningen is een gebouw ontruimd... nadat er een verdacht pakketje was afgeleverd aan de balie. Enkele honderden medewerkers moesten het gebouw direct verlaten. De EOD onderzoekt het pakketje. In het gebouw worden geen colleges gegeven. Er zijn alleen bureaus en kantoren van medewerkers van de Universiteit Wageningen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het wordt goedkoper om in de wacht te staan bij een 0900-nummer... Minister Verhagen van Economische Zaken neemt daarvoor maatregelen. Die moeten volgens hem de ergernis rond service nummers met lange wachttijden verminderen. Of je betaalt dus precies hetzelfde als voor een gesprek naar een gewoon vast nummer. Dus dan mag je niet meer een ja. verschil maken tussen de kosten aan een 0900 en gewoon een 010 of een 070 nummer. Of je betaalt een vast tarief voor het hele gesprek. Hoe lang dat dan ook duurt. Of dat nou 10 seconden is of 10 minuten. Dus je krijgt uh, geen onaangename verrassingen meer als je telefoonrekening komt en de totale kosten gaan omlaag. Benieuwd wat de Consumentenbond ervan vindt, Sandra de Jong. Goedemiddag, bent u blij dat Verhagen daarmee komt? Goedemiddag. Ja, ik ben zeker blij dat uh, hier in de, uh, dit nu gaat gebeuren, inderdaad. Ja. Uh, het zal natuurlijk altijd nog een, uh, mooi zijn geweest... als ook uh, de kosten die je maakt om bedrijf te bellen... over een terechte klacht uh, vergoed zouden worden of gratis zouden worden. Maar dit is hier wel een hele goede stap voorwaarts. Ja, maar niet helemaal tevreden, want je moet nog wel uh, betalen, hè? Nou, wat natuurlijk een, een echt een door in het oog is uh, bij ons... Uh, wat wij vaak gemeld krijgen, is mensen die zeggen... ja, ik bel me een terechte klacht. En de kosten van, om, om die klacht bij een bedrijf te krijgen... zijn ook nog eens voor mij. Uh, dat delen we ook met veel bedrijven. We zijn ook in gesprek bijvoorbeeld met de klantenservicefederatie, Federatie. Van hoe maak je dat nou inderdaad gewoon duidelijk en openbaar hoe die bedrijven presteren op het gebied van klantenservice en klachtafhandeling. Ja, komen er veel klachten bij jullie binnen over dit soort service nummers? Ja, over te dure servicenummers krijgen wij veel klachten. Maar ja, het is dus wel een big issue. Het is niet, niet zomaar wat. Is dit nou iets waar ze bijvoorbeeld in Brussel ook nog iets over gaan roepen? Daar is er al over geroepen. Er is een richtlijn consumentenrechten uitgezet. En die zegt al vanaf 2013 moet er een eind komen aan die te dure 0,900 nummers. Dus dat is al ingevoerd daar ook. Dus de minister loopt met deze maatregel vooruit op de Europese richtlijn. Ja, want hij voert het in de zomer in. En 2013 dus vanuit Brussel. Ja, Bedrijven blijven toch nog... De keuzevrijheid houden, vast bedrag aan gesprekskosten of gelijk schakelen aan de kosten voor vaste lijn. Heeft u daar als Consumentenbond nog een voorkeur voor? Net wordt wel interessant natuurlijk wat die kosten gaan zijn op een volledig tarief. dan. Hoe ga je dat inschatten? Ga je dat van tevoren zeggen van God, deze vraag? Denken we dat die zo lang gaat duren, dus daar berekenen we u dit voor? Het is dus natuurlijk kijken hoe dat uitgevoerd gaat worden. Dat is ons niet helemaal duidelijk. Oké, okay, maar vooralsnog uh, toch wel blij dat Verhagen hiermee komt. Dank u wel voor de uitleg. Sandra de Jong van de Consumentenbond. Dan de redding van ABN AMRO... Eind 2008, hoe kwam het eigenlijk dat die redding van die bank nog miljarden duurder werd dan de 16,8 miljard die het kabinet ervoor had betaald? Daar gaat het vandaag over, want er is een extra verhoordag van de Commissie De Wit. Dat is de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel, die de bankencrisis onderzoekt van 2008. En Wilco Boom heeft toen dus zijn extra vergaderdag. Uh, Wilco, is de waarheid rond dat die redding van ABN, is dat al boven tafel? Nou, dat begint langzamerhand te komen. Waar, waar het om gaat is dat die overname van die bank dus plotseling miljarden duurder werd. En dat had ermee te maken dat de kapitaalsbuffer... dat is de hoeveelheid geld die een bank achter de hand moet houden... dat die na de overname flink omhoog ging de eisen voor die kapitaalbuffers. En daardoor moesten dus 6,5 miljard belastinggeld extra in de bank. Ja, de vraag is waarom dit niet al in de overnameprijs werd meegerekend. En vanochtend werden verhoord twee bankiers van zakenbank Lazar. Die maakten destijds alle berekeningen voor de overname van ABN AMRO. En zij vertelden de commissie dat onder ogen van de Nederlandse Bank, hun opdrachtgever... zij uitgingen van percentages die in de markt golden. Wij wisten niet uh, wat nou de kapitaalseisen waren van de Nederlandse Bank. U wist nee. niet wat de kapitaalseisen waren van nee. de Nederlandse Bank? Nee. U rekende met de kapitaalseisen zoals die golden in de markt? Nou, 4% wettelijk, 7% zagen we ook in de markt. Dus voor ons was dat ook geen reden om daar uh, uh, anders naar te kijken. Maar de, ne de Nederlandse Bank zat daarbij. En heeft, zoals u zelf aangaf, niet de rode vlag gerezen van dit is te weinig. Eh, heeft DNB aan Lazar laten weten welke kapitaaleisen de toezichthouder stelde aan Bank Nederland? Nee. Niet? Nee. Dus DNB heeft nooit aan Lazar verteld, bij ons gelden al een tijdje andere kapitaaleisen van Bank Nederland? Nee. Niet? Nee. Ja, dat was Wouter Han van uh, Zakenbank Lazar... in gesprek met Roos van Meij van de commissie De Wit. En Wouter Han legt dus uit dat Lazar rekende met een kapitaalsbuffer van 7,5%, 7 omdat dat nu eenmaal gebruikelijk was in de markt destijds. En De opdrachtgever van Lazar en toezichthouder op de banken, de DNB, die liet dat gebeuren, die greep niet in. Ja, en kwam wel enige tijd na de overname tot de onverwachte conclusie dat de kapitaalbuffer groter moest worden. Waardoor er dus 6,5 miljard extra in ABN Amro gestopt moest worden. Dus je kan zeggen, de Nederlandse bank, DNB, heeft onduidelijkheid laten bestaan over die uh, kapitaalseisen. Die hebben dus nu wat uit te leggen. Ja, de de Nederlandse bank die heeft vanmiddag zeker wat uit te leggen. Dan komt Rudy Kleijweg van de DNB, destijds toezichthouder bij de commissie De Wit. Het grote punt is natuurlijk dat als voor die reddingsoperatie al bekend was geweest... dat er nog een keer 6,5 miljard in moest... dan was die overnameprijs voor ABN AMRO natuurlijk veel lager geweest. Nou, in de eerdere verhoren eind vorig jaar heeft de commissie De Wit deze kwestie niet kunnen ophelderen. En dat probeert ze dus nu alsnog te doen en later vanmiddag... Of komende vrijdag, als uh, Wouter Bos en Nout Wellink... weer moeten opdraven in het getuigenbankje... Ja, dan gaat blijken of dat uh, nu ook echt boven tafel komt. Wilco Bom in Den Haag. De ING laat een beperkt aantal klanten tegelijk toe op zijn internetbankierendienst Mijn ING. En dat is lastig. Veel ING-klanten kunnen bijvoorbeeld niet hun saldo opvragen. En het is ook niet altijd mogelijk om online te betalen via iDeal. ING heeft die maatregel genomen, heeft die beperking ingesteld... omdat het systeem sinds zondag met problemen kampt. Online-bankieren was daardoor de afgelopen dagen soms helemaal niet mogelijk. Branchevereniging Thuiswinkel noemt de storingen bij ING onacceptabel. Webwinkels hebben daar veel last van. Je moet toch denken aan een schadepost van enkele miljoenen euro's per dag... die, die gewoon het gevolg zijn van het niet kunnen betalen via Ideal. deal. Maar ING is een van de grootste uit haar banken van, van Nederland. Dus die kosten lopen echt op. En je moet maar afwachten of consumenten natuurlijk weer terugkomen. De Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval in het gekapseiseiseerde ze cruiseschip Costa Concordia en zei zeiden dat de rederij van het schip met een plan komt om de enorme hoeveelheid afval op te ruimen. Uit het schip stroomt bijna zwart water. Dat is vervuild, vervuild met rottend eten. Costa Concordia had voorraden aan boord voor meer dan 4200 mensen. Uit het schip stromen verder schoonmaakmiddelen, eh, matrassen en meubelstukken. En dat loopt allemaal hup de zee in. Costa Concordia kapstij ruim anderhalve week geleden. Zeker 16 mensen kwamen om het leven. En nog eens 16 mensen worden vermist. Sport. Er wordt steeds meer duidelijk hoe het eruit gaat zien in de finale van de Australian Open. Een uur geleden was Novak Djokovic op weg naar de halve finales. Mark Brasser heeft die het ook gewonnen van David Ferrer? Hij heeft het, uh, hij heeft het inderdaad gewonnen. Ja. 6-4, 7-6 en uh, 6-1. Ja, de crux, de, de cruciaal was, was die tweede set. De tweede set liep uit op een tiebreak. David Ferrer uh, kwam daar in 4-2 voor. Maar zag toen 7-punten, of nee, ik moet zeggen 5 punten, op een rij naar zijn tegenstander gaan. Djokovic won die tiebreak met 7-4. Kwam 2-0 voor In sets ja, en brak toen David Ferrer vroeg in de derde set, en daarmee was het eigenlijk was het gebeurd. Was het verzet van David Ferrer gebroken? Djokovic won die laatste set, dus met 6-1. Djokovic, dus, dus ook door naar de halve finales. Ja, daar moet hij tegen Murray, anderhalve finale Nadal tegen uh, Federer. Dan heb je de top van de plaatsingslijst. Dat lijkt wel een droom uit Dan heb je inderdaad de, de top bij elkaar. Inderdaad, ja, komende nacht, uh, Federer tegen Nadal. Wat een geweldige wedstrijd wordt dat? En inderdaad, de, de, de andere twee spelers uit de top vier ook nog tegen elkaar. Ja, dat is Fantastisch, beter had het niet kunnen lopen... het belooft uh, stuk voor stuk geweldige wedstrijden te worden. En, en dat is ook bij de vrouwen eigenlijk zo, want daar zit de titelverdedigster nog in... Kim Kleisters. En dan heb je nog Asarenka, Sharapova en Kvitova... de nummers 2, 3 en 4 van de wereld. Dus zowel bij de mannen als bij de vrouwen... gaat de top uh, tegen elkaar spelen de komende dagen. En dat belooft, uh, belooft ontzettend mooi tennis te worden. Mark Brasser. Heracles heeft met trainer Peter Bos overeenstemming bereikt over een nieuw contract. Bos blijft nu tot de zomer van 2014 trainen in Almelo. Hij is bezig aan zijn tweede periode bij Heracles. Hij werkte er tussen 2004 en 2006. En hij kwam in 2010 weer terug. Heracles staat op dit moment 12e in de Eredivisie. En Toby Alderwereld is twee tot vier weken uitgeschakeld. Verdediger van Ajax viel zondag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen AZ. Uit een MRI-scan is nu gebleken dat hij zijn rechterhemstring heeft verrekt. wereld mist nu in elk geval de wedstrijden tegen Feyenoord van komende zondag... en tegen FC Utrecht volgende week. Het is 13 over 1. De hoofdpunten van het nieuws... Daniel Oenepoetie van de Amsterdamse Hells Angels stopt volgende week... als president van de motoclub. De drie mannen die afgelopen nacht na schietpartij op de A58 zijn aangehouden... worden verdacht van een overval op een vrachtwagenchauffeur. En in Den Haag is een jongen van 14 aangehouden... die met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom reed. Met de auto. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCRV. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. De Ibe, ik heb gehoord dat bij jouw Frieslandbankje nu echt iedereen een klimpspaardipostel kan openen. Klopt, Jord. De minimale inleg is nu 1000 euro. En de rente loopt nog steeds op naar een beste 5% in het vijfde jaar. Wa! Wow. En je kunt na één jaar stoppen, of twee of drie. Oké, okay, maar heb je nog wat lekkers of zo? Komt-ie!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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de onderkoning van Nederland, zo werd hij wel genoemd. Herman Cenk Willink, hij neemt afscheid als vicevoorzitter van de Raad van State. Wat voor invloed heeft hij eigenlijk op Nederland gehad? In deel 3 van zijn radiodagboek vertelt Gordon over zijn vriend Raoul. Een relatie die hij lange tijd stil heeft gehouden en dat is niet zonder reden. Het is een heel prettig idee als ik straks iemand heb die mijn rolstoel duurt bij wijze van spreken. En dat is uh, niet voor heel veel mensen weggelegd. En daar droom ik nog steeds van. Ik bedoel, uh, ik wil eindelijk eens een keer zorgen dat het lukt. En straks naar half twee zijn De stelling dan, grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het verplicht transparant maken van de partijfinanciering. De Kamermeerderheid is voor een wet waarin partijen donaties boven de 4500 euro moeten publiceren. PVV is daar tegen, omdat de privacy van donateurs in het geding is. Moeten partijen laten zien van wie ze donaties krijgen... of moet je de privacy van donateurs beschermen? De stelling dus, grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. Bent u daarmee eens of mee oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101... U mag ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, doe het dan met hekje Stampunt. Dit is Radio 1. Lunch. Herman Cenk Willink, de PvdA-politicus die ruim 14 jaar de vicepresident van de Raad van State was, neemt vandaag afscheid. De onderkoning van Nederland werd hij wel genoemd, omdat hij in deze functie van vicepresident van de Raad van State de belangrijkste adviseur was van koningin Beatrix. Vanmiddag is hij voor de laatste keer voorzitter van een buitengewone vergadering en lunch vraagt zich af, wat heeft de onderkoning van Nederland voor invloed gehad op Nederland? Zojuist is ook een bundel gepresenteerd met een selectie van toespraken en artikelen... die Cenk Willink de afgelopen jaren heeft geproduceerd. Politicoloog Nico Baakman is verbonden aan de Universiteit van Maastricht... en hij heeft dat boek al gelezen. Dag meneer Baakman. Goedemiddag. Nogal een dik boek geworden. Heeft Cenk Willink zoveel belangwekkends gezegd dan? Ja, hij heeft veel gezegd. Het was ook allemaal belangwekkend. Maar uw, uw vraag van heeft hij veel invloed gehad is, denk ik, veel moeilijker te beantwoorden. Hij heeft invloed gehad op het debat... Heel veel zelfs, maar op de uitkomst van het debat veel minder, volgens mij. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen nog wel even wat meer op inzoomen. Even, even dat boek, want u hebt het gelezen. Hebt u het met rode oortjes gelezen? Nee. Nee, het was uh, ja, sowieso uh, de. de... Hele manier van Utrecht van J. Willink is een zeer geserreerde. Hij is terughoudend, was van grote woorden, schrijft wel helder. Maar zeggen dat het allemaal spannend maakt niet. En het was allemaal bekend, het was niks nieuws. Nee, je wilt niet uh, elke bladzijde onmiddellijk omslaan om te weten wat hij nu weer uh, vindt. Heeft u wel één keer uw wenkbrauwen minimaal gefronst? Nee, maar dat komt ook omdat ik hem vrij goed gevolgd heb. Dus het was, het was allemaal, allemaal eerder gepubliceerd materiaal. Alle standpunten, dus zijn zorg over de scheiding der machten, uh, over. Uh, de parlementaire democratie over het functioneren van was is allemaal bekend. Dus dat was niet, niet, uh, niet minder waardevol daarom, maar verrassend was het voor mij niet. Nee, u u, u, u kende het eigenlijk allemaal al wel, u wist het al. Um, laten we eens mm -hmm. even uh, het over de persoon, Herman Tsjenk willen ik hebben. Um, hij heeft een stempel gedrukt op die Raad van State in de jaren dat hij aan het roer stond. Welke stempel was dat? Nou, dat stempel, dat, kijk, hij heeft een paar functies gehad. Interne moet hij die, die Raad van State organiseren, laten draaien allerlei uh, organisatorische problemen oplossen. Hoe hij dat gedaan heeft, dat weten we niet... want er is niks over naar buiten gekomen... maar er was ook geen dus ik denk dat het goed gedaan is. De andere manier die hij, uh, waar we wel van weten... is dat hij steeds in zijn jaarverslagen allerlei beschouwingen ten beste gaf. Uh, dat waren steeds hele gedegen, grondige, scherpe analyses... maar op een uh, milde toon. En het, het verrassende ervan is dat... Uh, hij eigenlijk nooit, hoewel hij een hele harde dingen gezegd heeft, nooit onderwerp van controversie is geweest. Er is geloof ik één keer door Wilders geroepen dat hij weg moest, maar goed, dat, mm. is, dat was Wilders. Voor de rest is eigenlijk de, de, was de toon waarin die adviezen, waarin die commentaren ontvangen werden, een van, uh, van respect. Hij had dus daarmee invloed op het debat. Ja. Zonder enige twijfel. Ja. Um, en, en dat onderkoningschap van hem, uh, wat hield dat precies in? <laughs> nou, dat was niet alleen voor hem hoor. Het, is, het geldt überhaupt voor de vicevoorzitter van Rafstraat... dat hij de onderkoning wordt genoemd. Um, Als er iets dat... met de koningin gebeurt, dan, dan stapt hij erin. Ja, op het moment dat de koningin niet in sta het staat of niet in staat is om te regeren... dan dus bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of zo en langdurig... dan is uh, de Raad van State even plaatsvervangend staatshoofd... en daarin speelt dan de vicevoorzitter uiteraard de belangrijkste rol. Maar, maar stel, even, bedoel, even hypothetisch, dat was al een half jaar geleden gebeurd of dan, iets... Dan, uh, dan had Cenk Willink uh, laten we zeggen, de kar moeten trekken... en dan is het niet automatisch Willem-Alexander... Nee, die moet eerst, uh, eerst in, uh, in aantreden. Hè? Dus in die ja. overgangsperiode was het dan Tjenk Willink Oké. Goed, Nou, dan even naar uh, de persoon Tjenk hè? Want dat is ook bekend. Hij is een PvdA-politicus. Ja, dat ja. Was, dat, daar heeft hij zijn benoeming aan te danken. Was hij lid van een andere partij geweest of partijloos... had hij zeker niet gezeten. En aan de andere kant, uh, ik heb hem eigenlijk nooit erop kunnen betrappen... dat hij iets zei waarvan ik dacht van... ja, dat zeg je omdat je PvdA'er bent... Dus hij heeft dat, denk ik, heel behoorlijk gescheiden kunnen houden. Hij vond het volgens mij ook altijd vervelend waar. als hij daaraan werd herinnerd of zo. Hè? Ja, maar je wilde niet horen. Nee, je wilde het niet horen. Dat right. vond hij heel vervelend, ja. Right. ja. Um, hij is natuurlijk heel vaak bij formatiepogingen betrokken geweest. Uh, ja, dan, dan is dat toch lastig, denk ik, dat je dan die PvdA-pet af moet zetten. Ja, dat is moeilijk. Uh, aan de andere kant, uh, je moet dan wel kijken naar hoe de verhoudingen in het parlement liggen. En, uh, hoe de fractieleiders ten over elkaar staan. En ja, dan is het een kwestie van uh, optellen, aftrekken... en inschatten wat haalbaar is. En dan de partijvoorkeur, je eigen voorkeur, opzij zetten. En dat is hem volgens mij redelijk gelukt. Hij heeft een keer geadviseerd dat er een progressieve combinatie moest komen. Dus PvdA, VVD, DN60. En vervolgens, uh, toen dat niet blijkt... heeft hij prompt uh, ook een VVD-formateur opgesteld destijds. Ja, ja. Uh, Cenk Willink is homoseksueel. Uh, hij is zelfs uh -huh. door een krant ooit de dag, die intussen al uh, te zielen is, die krant... uitgeroepen tot invloedrijkste homo van het land. Uh, <laughs> maar hij heeft zich niet ontpopt tot een rolmodel voor homo's. Is dat ook typisch Cenk Willink? Dat is typisch de man, ja. Hij heeft uh, zijn hele privéleven heeft hij altijd erbuiten gehouden. En uh, ik bedoel, wij weten ook verder heel, heel weinig van wat voor een soort mensen het is. Wat zijn hobby's zijn. Hij is verre van een, van een bekende Dat is ook heel goed... Denk zegt, privé is privé. Privé is privé. Vindt hij, inderdaad. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, als homoseksueel kan je dus gewoon onder koning van Nederland worden. Dus je zou ook, laten we zeggen, een hoop barrières weg kunnen halen als je daar wat meer vooruit zou komen. Ja, aan de andere kant, daarmee zadel je het toch wel een hoge ambt op met de verdenking dat het aan, aan emancipatiebewegingen meedoet. Of dat goed is, weet ik ook niet. Ja. Ik denk dat hij dat goed gedaan heeft ja. en... Ik, verwacht, ik zou me trouwens verbazen als Nederlanders wisten dat hij homoseksueel was. Dat is volgens mij helemaal niet algemeen bekend. Nee, nee. Oh, hoop ik hoop dat we hem hier niet geoud hebben bij heel veel Nederlanders. Maar goed, hij, hij gaat nu toch <laughs> iets anders doen. Zij, hebt u een idee wat, hoe zijn werkrelatie was met de koningin? Ja, daar zit niemand bij, hè. Maar de, dus dat, dat is, daar staat niks erg over vast. Maar alles wat ik gehoord heb, was dat die band heel goed was. Dus dat hij een hoge mate van respect van het staatshoofd had. En omgekeerd... Hij heeft ook altijd de monarchie verdedigd. Ja, in dit boek ook met name hè, er staan uh, heel veel dingen ja. in dat hij het koningshuis uh, verdedigt. Het belang ook daarvan. Het, koning, het belang van het koningshuis voor, voor ja. Nederland en de wijze waarop dat in onze democratie is ingebed. Ja, ja verbinden hè. Toen leek het wel een CDA. Ja. Ja, ja, want de PvdA die heeft toch wel, wel snote plan ook met, uh, met de koning in. Ja, zijn partij uh, dus. Ja, ja, niet de enige. Hè. Er zijn er meer partijen die daar. In, in feite is er al heel lang. Een re bijna tot nog meerderheid voor een, uh, van een Republikeinse partijen in het parlement. Maar steeds heeft niemand het aangedurfd of het opportun geacht om daar een punt van te maken. Ik ja. denk ook overigens dat dat in, bij veel Nederlanders niet erg goed zal vallen. En de afweging die bijvoorbeeld de SP nu maakt van zeggen, ja we zijn Republikeinen. Maar er is nu al iets anders aan de orde dan, dan dit soort gerommel in de marge. Die kan ik volgen. Er staan groter probleem op de agenda ja. dan, uh, dan de rol van de staatshoofd. Nou begonnen we erover over de politieke invloed. Hè. U zei van hij, uh, hij, hij entameerde misschien zelfs wel discussie... In die, in die stukjes die hij erbij schreef bij, uh, bij zijn verantwoording. Uh, nou ja, daar, daar kon je wel iets van politiek in lezen. Maar toch lukt het hem heel aardig om, om steeds het midden... dat hij niet meeging op de grote golven. Uh, hoe, ja. hoe, hoe is hem dat dan gelukt? Nou, dat is een vooral gelukt door uit te gaan van beginselen ze hadden een aantal, uh, aantal uh, thema's die hem dierbaar waren en die breed geaccepteerd zijn. Dus bijvoorbeeld de, het evenwicht in ons stelsel, de, de, de juiste verhouding tussen uh, parlement en regering, tussen uh, uh, rechtelijke macht, wetgevende macht, uitvoerende macht, uh, het belang van de rechtsstaat, uh, het belang van de democratie. Al dat soort dingen heeft hij. Het belang van, van een aparte rol van de overheid. Dus niet de overheid zien als een bedrijf dat diensten produceert maar, en klanten heeft. Maar als een, een gemeenschappelijk orgaan dat uh, burgers moet bedienen. Dat soort dingen heeft hij steeds, vanuit dat soort dingen heeft hij steeds geredeneerd en ja. het belang ervan uitgedragen. En dat kun je betrekkelijk partijloos doen in dit land. Ja. Dat is heel goed. Ja. Want uh, we komen zo nog even uh, exact over zijn opvolger te spreken. Maar goed, daar was natuurlijk een hele discussie over. Want uh, mensen zeiden: van, ja, hoe kan dat iemand die nu nog minister is... en dan ineens uh, onderkoning wordt? Uh, of wordt daarmee toch ook, uh, laten we zeggen, de invloed van zo'n vicevoorzitter van de Raad van State ook wel uh, overschat misschien? Dat is... Ja, hoe kun, kun je plannen, plannen echt bijsturen in die functie? Nee, dat kun je niet echt. Uh, het gaat zelfs nog wel een beetje verder. Al die adviezen van de Raad van State. En bij ieder wetsontwerp zit een advies. Ik weet vrij zeker dat Shane Quilling zich niet met ieder advies kan hebben bemoeid. Want er zijn er gewoon te veel voor. Er zit een taakverdeling in de Raad van State. Dat geldt ook voor de rechtspraak. Dus hij, hij zal concreet met een heleboel adviezen zal hij niet veel bemoeienis gehad hebben. Uh, de, de, de Raad van State heeft meer leden. Het zijn natuurlijk ook allemaal eigenwijze mensen. Um, adviseur betekent ook dat je dingen zegt... waarvan vervolgens degene die advieker kan zeggen van... ja, dank u wel, maar we doen het toch niet. Dat is regelmatig met adviezen van de Raad van State gebeurd. Aan ja. de um, andere kant uh, het rechtsprekende gedeelte. De Raad van State is ook rechter, de hoogste bestuursrechter. Als je in uh, conflict komt met de overheid over een besluit... en je loopt de hele procedure of kom je uiteindelijk daar terecht... die uitspraken zijn natuurlijk wel gezaghebbend en die zijn... Uh, van grote invloed. Ja. We hebben de persoon, Cenk Willink, uh, dankzij u een beetje kunnen schetsen. Denkt u dat hij blij is met zijn opvolger, Donner? <lacht> hij zal er zelf niks over zeggen, denk ik. Hè? Daar zal hij helemaal niks over zeggen. <lacht> maar maar ik, wat, wat denkt me, u? Ik kan het me niet goed voorstellen. Uh, laten we eens een, een, een recente daad van, uh, van uh, meneer Donner nemen. Hij heeft, dat was die kwestie met uh, die uh, identiteit. identiteit, identiteit Tijdskaarten. Ik kom er wel uit, het duurt alleen eventjes. Ja. Um, daar moest je voor betalen bij de gemeente. En op een gegeven moment uh, is daar een procedure van hangen gemaakt. En heeft de Hoge Raad gezegd van... ja, hoe is hier? Er is geen wettelijke verplichting om te hebben. Maar praktisch kun je niet maatschappelijk functioneren als je er geen hebt. En dus, overheid, als je je burgers praktisch verplicht om zo'n ding te hebben... dan mag je geen geld voor vragen. En toen was hij dus gratis, even. Um, wat Donald toen gedaan heeft, is... Zo snel als maar kon, een noodwetje maken, zodat er alsnog een wettelijke basis was voor het vragen van geld voor die kaart. Nou, daarvan zei de critici van: ja, dat is niet helemaal de manier van om te gaan met uh, het hoogste restcollege in nee. dit land. Weinig respect voor de rechter, weinig respect voor een uh, belangrijk rechtsbeginsel. En... Ja. Daar had donder geen moeite mee, omdat zo Tjenk wil ik nooit overkomen zijn. Nee, nee, nee. Goed, nou, uh, uh, dank dat u uh, met ons bij, uh, erbij stilstond stond... dat hij vandaag zijn laatste vergadering voorzit. Uh, Herman Tjenk wil ik. Nico Baakman, politicoloog aan de Universiteit van Maastricht. Dank. Het Radio Dagboek. Deze week met Gordon. In verband met het starten van de theatertoernee... van Los Angeles The Voices, Because We Believe... Vorig jaar, rond deze tijd, gingen Gordon en zijn vriend Raoul uit elkaar... maar vandaag vertelt hij dat ze weer samen zijn... en dat hij bewust heeft geprobeerd om dat lang stil te houden. En deze keer wil Gordon dat het ook goed gaat. Hij vertelt erover tijdens de repetities in Hogeveen... van de show van LA The Voices. Iedereen achter ons is... Wacht even, wacht even, wacht Samen lopen als een groep, we zijn een groep, we lopen each other. En we zijn klaar, applaus, applaus, applaus. En we gaan door naar SOS en lopen. Een Heel ander geluid nu jongens in mijn uh, oren. Hoe kan Hoe kan dat? Ik realiseer me nooit echt van oh god, ik ga nu de deur uit en nu ben ik de artiest. Nee, dat, dat doe ik niet. Nee. Nee, er zit geen verschil in. Er is, er is wel een verschil in rust. Maar dat is logisch. Ik bedoel, ik ben heel erg gesteld op mijn privacy. Mensen moeten bij mij niet in mijn deur komen. Dat, uh, dat stel ik niet op prijs. En uh, ik ben geen Frans bouwer. Ja, dat geef ik gewoon heel eerlijk toe. Dat is een schat van een man. En die geeft iedereen koffie die langskomt. Maar uh, dat, daar begin ik gewoon niet aan. Mijn, mijn hek gaat dicht en dan is, het, is dat boek gesloten Weet je, ik ben eigenlijk uh, toevallig de dag van de week pas weer een beetje mee naar buiten gekomen. Maar uh, mijn vriend is nog steeds Raoul. Dat is al 27 maanden mijn vriend. En uh, daar ben ik heel, heel, heel blij mee. Kijk, hij, in zijn belevingswereld ben ik wel natuurlijk anders dan uh, wanneer ik uh, uh, thuis ben. Want ik bedoel, thuis ben je sowieso altijd weer veel rust. Dat zeg ik met die rust. Ik heb buiten de deur geen rust. Dus ik bedoel, ik word overal herkend. Ik moet altijd handtekeningen uitdelen. Ik moet met iedereen op de foto. <coughs> en dat is voor een partner heel moeilijk. Hij heeft er ook bewust voor gekozen om niet in, uh, in de publiciteit te willen. En te, dat heeft hij helemaal geen zin in. Daarom ben ik ook blij dat we het afgelopen jaar heel erg onder de pannen hebben gehouden. En uh, nu maar afwachten hoe lang het duurt uh, voordat ze daar weer achter zijn. Dat je, uh, voordat je gewoon weer uh, moet toegeven aan iets wat je eigenlijk niet wil. Is de, ik, doe, ik deel al alles met iedereen. Maar dit stukje wil ik gewoon... Ik wil eindelijk eens een keer zorgen dat het lukt. En het lukt niet gewoon met, met uh, schijnwerpers en uh, fotografen. En, dat jaagt mensen weg. Ik uh, ben 43 en ik heb uh, echt mijn uh, zinnen gezet... om uh, niet alleen uh, geestelijk en lichamelijk uh, onder controle te zijn... maar ook uh, in harmonie met mijn uh, relatie. Het uh, <coughs> is een heel prettig idee als ik straks iemand heb... die mijn rolstoel duwt, duwt bij wijze van spreken... En dat is uh, niet voor heel veel mensen weggelegd. En daar droom ik nog steeds van. Ik bedoel, uh, gewoon lekker rustig, gewoon lekker naar huis toe. En als je op tournee bent geweest, dat je altijd weet... oké, okay, ik ga straks naar huis en dan is mijn partner er. Dat is wel heel fijn. En we Partner is dat er, dat er iemand is waar je 100.000% zeker van zijn, kan zijn dat hij er over 30 jaar nog is. En dat uh, ik volgens mij heb ik die ontmoet, dat is echt uh, waanzinnig. Dus uh, ik uh, moet het maar gauw gaan bezegelen, denk ik. <lacht> <lacht> Voordat hij <die> weg is. <lacht> Vandaag is de eerste try-out van die show van deze heren. En uh, hoe dat is gegaan, dat hoort u natuurlijk morgen in het radiodagboek van Gordon, gemaakt door Maarten Bleumens. Zometeen in Stand.nl Deze stelling: grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst door Pegens. Radio 1, het NOS Journaal. ING laat een beperkt aantal klanten tegelijk toe op zijn internetbankieren dienst Mijn ING. Daardoor kunnen veel andere ING-klanten bijvoorbeeld niet hun saldo opvragen. En ook is het niet altijd mogelijk om te betalen via iDeal. Sinds zondag kampt ING opnieuw met problemen bij het internetbankieren. Daniel Uneputi van de Amsterdamse Hells Angels stopt volgende week als president van de motorclub. Uneputi wil meer tijd voor zijn gezin en voor het tatoeëren. Zijn opvolger wordt later bekendgemaakt. Eerder werd al bekend dat de Hells Angels volgende week maandag weg moeten uit hun clubhuis aan de Wenkebachweg in Amsterdam. De Italiaanse autoriteiten maken zich zorgen over het afval in het gekapzijsde cruiseschip Costa Concordia. Ze eisen dat de rederij van het schip met een plan komt om de enorme hoeveelheid afval op te ruimen... zoals rottend voedsel, matrassen, meubels en schoonmaakmiddelen. En Tennisser Novak Djokovic staat in de halve finale van de Australian Open. De Servië versloeg de Spanjaard David Ferrer in drie sets: 6-4, 7-6 en 6-1. In de halve finale ontmoet Djokovic vrijdag de Schot Andy Murray. En de andere halve finale gaat tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 en Jurgen van den Berg. Het zou een anti-PVV-wet zijn het voorstellen om politieke partijen te verplichten om grote giften openbaar te maken. Nu mag de PVV als partij zonder leden die financiering geheim houden. Maar al andere partijen willen dat dat verandert. Iedereen mag uh, net zoveel geven als ze willen, graag. Uh, maar tegelijkertijd moeten politieke partijen transparant zijn... en openheid geven over waar dat geld vandaan komt. Ik wil niks om uh, de PVV of de PVDA of de SP of wie dan ook uh, te pesten. Maar om te voorkomen dat we uit de bananenrepubliek worden. We worden achterin volgens vertegenwoordigers van VVD, CDA en PvdA... die dus voor dat voorstel zijn dat politieke partijen grote giften openbaar maken. De PVV is falikant tegen omdat de privacy van donateurs in het geding zou zijn. Is het goed als iedereen kan zien wie wat geeft aan welke partij... of moeten donateurs anoniem blijven? Je gaat over praten met Herro Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van standpunt.nl. Kort antwoord, graag ja of nee. En dan gaan we zometeen uitgebreid doorpraten over die stelling. Hier komen die keuzes. Wie betaalt, bepaalt. Uh, ja. De PVV is voor transparantie. Ja. Als Henk en Ingrid de staatsloterij winnen, stappen ze toch over naar de VVD. Nee. Dat hebt u gezegd, hè? Ik wil me niet dat ze overstappen naar de PVV, nee, nee, maar als nee, ze, het als, is een mooi voorbeeld inderdaad. Als ze de staatsloterij winnen, dan zouden ze gewoon geld moeten kunnen geven aan de PVV. Ja, uh, ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan er straks uitgebreid over praten. Eerst even naar onze luisteraars toe. De stelling, hè, grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. Bent u daar nou mee eens? Of mee oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, dat nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, nou, duidelijk waar u uh, eens of oneens over zegt, meneer Brinkman. Grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt. Niet mee eens, hè? Nou, dus, dat is niet, misschien niet helemaal duidelijk. Want ik ben het er inderdaad niet mee eens. Maar ik wil wel even helder hebben waarom we het er ja. niet mee eens zijn. En dat is wel heel erg belangrijk om dat even aan te geven. Wij zijn namelijk compleet tegen een staat, een overheid... die invloed uitoefenen op het democratisch proces... van een politieke partij of een politieke beweging. Uh, wij zijn ook de enige partij in Nederland... die niet de subsidie uh, aanpakken van de overheid. Uh, die willen we niet. Maar dat is, voor, dat is formeel toch ook omdat u uh, formeel geen partij bent op dit moment? Wij zijn wel degelijk een partij. Wij, zijn, uh, wij doen mee aan de verkiezingen. We zitten in de Tweede ja. Kamer. We zijn wel degelijk een partij. Wat u bedoelt is dat we geen ledenpartij zijn. Ja. Dat is wat anders. Maar is dat geen voorwaarde om, om die subsidie van de overheid overheid wel of niet te krijgen? Uh, dat is inderdaad een voorwaarde. Ja. Maar ook al uh, zouden we dat zijn... dan nog zouden we die ja. subsidie niet aanpakken. Nee, precies. Dus het is ook in die zin een keus van de PVV... om gewoon te zeggen, nou, wij, wij, wij willen dat geld van de overheid nee, niet. wij dus willen we... geen inmenging van nee. de staat in politieke partijen. We, en we, en wij willen onze mening volkomen vrij van de staat kunnen vormen. Ja, en u draait het dus eigenlijk om. U zegt, van, eigenlijk zouden die andere partijen dat ook niet moeten willen. Nou ja, kijk, die andere partijen zijn een beetje hypocriet. Want ze zeggen dat je elke schijn van belangenverstrengeling uh, moet vermijden maar aan de andere kant vinden die partijen het dan wel weer goed... dat zij een subsidie van de staat ontvangen zij, uh, uh, die zij uh, aannemen... en waartegen zij uh, de eisen van de staat overnemen... namelijk het hebben van een ledenpartij, uh, uh, een, een congres, et cetera, et cetera. Ja, ja, dat heet toch democratie? Nee, maar kijk, de, de, dat is geen democratie. Dat betekent dat, uh, dat men afhankelijk gemaakt wordt van de staat. En de staat die stelt daar eisen tegenover... die de, vervolgens die democratische partijen, die ledenpartijen, uh, gaan overnemen. Dat heeft niks met democratie te maken. Ja. Dat is eigenlijk een soort communistische staatsgedachte. Dus communi communistische staatscontrole. Uh, ja, waar uh, wij in ieder geval met een liberale grondslag... compleet wars van zijn. Ja. Maar goed, ook de VVD heeft een liberale grondslag. En die is het er ook mee eens om daar transparantie uh, aan, aan vast te krijgen. No, ja, maar de VVD uh, die, die is wat dat betreft uh, in deze ook een compleet uh, mis. Het uh, is niet een liberale gedachte. Daar heb ik het nog niet eens over, het, uh, over de bescherming van een persoonlijke identiteit op het moment dat je meer dan 4.500 euro aan giften geeft. Dat is helemaal verschrikkelijk wat de VVD uh, dat uh, goedkeurt. Maar het is inderdaad uh, uh, niet desliberaal. Om uh, te denken dat je het voor de, uh, voor de kiezer, dus kennelijk maar mm. uit moet maken wat wel goed is en wat niet goed is. Met andere woorden, de kiezer kan dus kennelijk niet een keuze maken... Uh, uh, voor een partij uh, waarvan uh, er de linkse propagandamedia allerlei uh, ideeën doet... van uh, ze worden gesubsidieerd door het buitenland... of door uh, allerlei andere uh, instellingen of individuen. Maar, maar als u niks te verbergen hebt, dan, dan maakt het er ook niet uit... als, als we dat allemaal weten met z'n allen. Ja, dat maakt wel uit. En ik zal u uitleggen waarom. Uh, Henk en Ingrid, u zei het net al in een van uw vragen... Henk en Ingrid, stel, hebben de staatsloterij gewonnen. En ze, ze vangen een ton. En ze denken, van die, van die ton willen wij 5000 euro... aan onze grote held uh, geïnteresseerd het wilde schenken want die man doet het verschrikkelijk goed uh, uh, dat zou kunnen. Uh, vervolgens uh, geeft men die 5000 euro aan de PVV. En vervolgens zijn uh, Henk en Ingrid met name en toename... met adres, met telefoonnummer, op het internet algemeen bekend... omdat wij die gegevens openbaar moeten maken. Dat is natuurlijk van een zotte. Maar wat maar is, da da is daar tegen? Wat, nou, wat, wat, wat waar ben je is dat u bang voor? Nou, ik ben nergens bang voor. Ik ben voor de duvel niet bang. Nee, maar ik bedoel, maar, waar, u, bang u neemt het op voor deze Henk en Ingrid die ja, dat bedrag zeg maar, stort. Wat, wat, wat zouden zij kunnen verwachten wat, daar, er, wat er op tegen is, is het feit dat wij uh, door heel veel media... Afgescheept worden en ook door politici afgesche afgescheept worden uh, met uh, het zijn van racist, het zijn van een NSB, uh, zelfs neofascisten door de PVDA-lid uh, genoemd. Mm -hmm. uh, wij worden in een bepaalde uh, hoek geduwd waar mensen zich dus kennelijk uh, op dat moment als uh, breed uitgemeten als PVV-aanhanger uh, uh, bekend staan, mee geafficheerd worden. En dat kan allerlei vreselijke, zelfs uh, gewelddadige uh, uitwerkingen hebben. Ik bedoel, vele, uh, vele gekozenen van ons hebben aan de al ondervonden wat het is om, uh, om, uh, om PVV'er te zijn. Ja. Um, uh, en uh, met alle respect, ik strijd wat dat betreft voor de volkomen uh, uh, veilige identiteit en de bewaren, be het bewaren van de identiteit van Henk en Ingrid over ons lijk, dat uh, wat dat betreft uh, uh, die gegevens openbaar gemaakt uh, kunnen worden. Nou, nou zitten we sowieso in, ik bedoel ik denk dat iedereen daar tegen is, tegen dat bedreigen maar over en weer, want ik, ik geloof ook dat mensen van linkshoek uh, bedreigd worden om allerlei uh, redenen als die eens een keer een, een, een mening over iets geven, dat is zo. Sowieso sowieso af te keuren natuurlijk, maar u zegt daarvoor, daarvoor kom ik in feite op... want ik wil niet dat mensen uh, ineens iemand voor de deur hebben staan... omdat ze iets geld uh, hebben gegeven aan, aan welke partij dan ook. Toch nog even over die, die transparantie, want u zegt nu weer... van ja, de linkse media die zitten daarachter goed, die verhalen gaan er inderdaad. Uh, en of dat nou van links of van rechts komt, dat maakt volgens mij niet zoveel even uit. D waar de financiering van de PVV vandaan komt? Ja, dat, dat, dat is toch een vraag we... van u? Dat, nou, het lijkt mij handig om dat te weten. Want dan, nou, omdat je, omdat je dan weet in hoeverre uh, belangen, een rol, maar, belangenverstrengeling een rol speelt. Ja, maar even voor de helderheid. Die verhalen doen de ronde. En um, uh, daar waar Kijk, als we kijken naar die belangenverstrengeling. Uh, een individu, daar gaat deze wet niet over. Deze wet gaat over rechtspersonen. Dus die, gaat, die gaan over bedrijven of die gaan over stichtingen. Uh, individuen hebben ook nooit het belang om in de Tweede Kamer stemmen te kopen. Want wij maken hier wetten die gelden voor een ieder. En niet voor één bepaald individu. Ja. We hebben generieke wetten. Dus met andere woorden, het gaat niet om uh, uh, um de, um de gift van Henk en Ingrid. Terwijl Henk en Ingrid er wel onder vallen. Dat is het ergelijke. Als we het hebben over die bedrijven. Ik ben het helemaal met u eens. Het is heel vreemd als bedrijven een ton of twee ton storten aan een politieke partij. Daar, daar, zou, je, daar zou je bedenkingen bij moeten hebben waarom doet men dat. Ja, of een, bedrijf... een milieugroepering... of een milieugroepering. milieugroepering u, heeft, u heeft helemaal gelijk. Dat is, dat is, dat is vreemd. Uh, uh, uh, en dat zou uh, onderzocht moeten worden. Maar aan de andere kant... die bedrijven, die moeten hun financiën ook gewoon verantwoorden. En die ton die staat gewoon in de boeken van die bedrijven. En de boeken van die bedrijven, die zijn gewoon openbaar. De media, die doet al heel erg goed, goed haar werk. En die weet her en der al dergelijke zaken openbaar te krijgen. En wat is nu het geval? Toevallig het CDA bij de laatste verkiezingen uh, de initiatief nemen uiteindelijk om deze wet nu in de Kamer te krijgen. De, de, de, het CDA, die partij, die heeft bij de laatste verkiezingen... een ton gekregen van een bedrijf. Ja. En men weigert gewoon te vertellen welk bedrijf dat is geweest. Dus het is allemaal, met alle respect... het is een hypocriete stellingname... van juist de partijen, ook als het CDA... om aan te geven dat men het ja. toch allemaal zo graag openbaar wil hebben. Want zelfs bij de laatste verkiezingen... wil men nog niet ja. zeggen van welke, uh, welk bedrijf die ton nou is maar, geweest. Maar goed, door, door deze wetten in te voeren... zouden we dat dus straks gewoon moeten weten... waar die ton vandaan komt. Ja, maar uh, met alle respect, de publieke opinie, die kan, de, de kiezer, kan gewoon haar oordeel vormen. En daar waar de mensen nu dergelijke geluiden horen over het CDA, kan men uh, uh, ook een conclusie trekken en zeggen, nou, goed dat het CDA dat niet zegt, want het gaat niemand wat aan, ze hebben een ton gekregen, en ik vertrouw het CDA erin dat ze haar standpunten gewoon op die manier verkondigen, zoals ze dat altijd gedaan hebben, volgens het uh, verkiezingsprogramma ook gewoon doen. Uh, en een ander zal zeggen, ja, uh, het CDA kiest er kennelijk voor om dat niet openbaar te maken. Ik vind het niet zo uh, goed. Ik vind, dat moet je ook overlaten aan de kiezer. Dan moet de overheid van afblijven. De overheid moet geen regels gaan stellen. Uh, uh, die moet ook zich ook niet bemoeien met subsidiëringen... van uh, dergelijke politieke partijen. Gewoon hmm. helemaal niet mee bemoeien. Hoeveel geld krijgt de PVV elk, elk jaar, weet u dat? Ik weet het niet. Is dat wel ergens te vinden in, in, de, in de boeken? Ongetwijfeld, maar ik weet het niet. Nee, want ik begrijp dat in 2010 ontving de VVD het meeste geld... 268.000 euro, SP het minst 34.000 euro. Nou ja, kijk, er, is een, er zijn een aantal grote verschillen. En uh, een van de grote verschillen is bijvoorbeeld... dat we ook een partij hebben als de SP... die geen giften aanneemt, maar aan de andere kant het wel accepteert... dat mensen meer dan uh, het, uh, het bedrag voor lidmaatschap, zijn er 24 euro per jaar bij de SP... Uh, wel mogen doorsluizen. Dus met andere woorden, er is een, een verkapte regeling bij de SP... om wel uh, een uh, uh, gifte te mogen geven. Nee. Ik heb begrepen dat de D66 vorig jaar meer dan drie ton heeft gekregen. Maar dat zal ook uh, mogelijk een afdrachtregeling van uh, leden uh, kunnen zijn. Dat, dat, dat, dat, dat is een beetje onduidelijk. Ja. Uh, weet u, mij maakt het helemaal niet uit hoeveel me, ja. mensen krijgen. Ik hoop, ik hoop dat iedere partij heel veel giften krijgt, ja. uh, want, uh, uh, maar dan wel het liefst zonder su die subsidiering. Ja. Wij in ieder geval, wij als PVV, weten in het hoofd uh, wat dat betreft te nauwe nood boven water ja. te houden. We zijn geen rijke partij, kan ik u verzekeren, uh, uh, maar wij redden het en uh, wij doen het helemaal zonder subsidie. Dus, dus als dit doorgaat, dan ben je ook bang dat, dat mensen dus zeggen, nou dan ga ik geen geld meer geven aan de PVV. Nou, als dit doorgaat, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat Henk en Ingrid, die, die ton hebben gewonnen bij de staatsloterij... zich wel een paar keer eerder bedenken... voordat ze die 5000 euro aan Geert Wilders gaan geven. Want ja. dat betekent namelijk dat hun naam en hun adresgegevens... gewoon op het internet zichtbaar zijn. En met alle respect, uh, hef, daar heeft de media goed voor gezorgd. Wij zitten in een bepaalde hoek... Uh, waar uh, heel veel mensen zich niet mee willen afficheren. Wel de PVV aanhanger die staat trots op. Uh, maar die heel veel mensen staan natuurlijk niet... Uh, uh, met de vlag uit uh, in de buurt van, kijk mij, ik ben een PVV. Als ik kijk naar de reacties op onze site nu, dan zegt ook iemand, want die link wordt altijd onmiddellijk gerecht, he, gelegd, uh, de PVV krijgt veel geld uit Israël en de VS. Nou ja, u zegt dat is een samenzwering van Links media, geloof ik, maar goed, ik zou zeggen van, laat dan zien dat dat niet zo is. Ja, maar dan zeggen we van het hele verhaal af, toch? Ja, maar dan zou ik mijn eigen principes verlogenen, want ik vind dat het de overheid niet aangaat. Waarom? eist de overheid van mij dat ik moet bewijzen... dat ik van een bepaald iemand geen geld nou ja, krijg. omdat dat om, ik niet die grote bedragen krijg. Dat om, ik, en, om, en, en daar komt nog even bij. Nee, maar even... Laten oh, we, en, we kom... daar even bij, even bij blijven. Bij ja. dat punt bijvoorbeeld van Israël. Stel, stel ja, dat... he, hypothetisch geval. Je krijgt heel veel geld van een Israëlische organisatie. Nou, dat verklaart dan toch misschien hoe, hoe iemand zich opstelt... in het politieke debat en zo, op dit punt. Ja, maar dat, is, dat zal onzinnig zijn. Want uh, ten eerste hebben wij uh, die, uh, die, uh, die, uh, die opstelling al uh, van het begin af aan. Al vanaf de eerste uh, keer dat we bij elkaar zijn komen als, als toenmalige groep Wilders. Um, uh, en daar komt bij, het is aan de kiezer om uit te maken... of onze standpunten daarin goed zijn of niet. Ik, ik vind het echt een, een, een, een, een, een, een, een draai om de oren richting de kiezer... Uh, om deze wet te, uh, te bespreken en aan te nemen. Mm. Want het, het, het geeft aan dat de kiezer dus kennelijk niet... Uh, niet, niet, niet in voldoende mate haar, haar keuze kan ja, maken. Kijk, als ik zou weten van... Stel, stel, he, stel voor de goede orde, stel. Ik, stel, ik stem GroenLinks en, Links en ik weet dat die, ik weet niet hoeveel geld... Van van, uh, van een bepaalde milieugroepering krijgen ja. en, en ik zie dat zij daar in de kamer een punt van maken, dan denk je van ja, maar daar wil ik niks mee te maken hebben. Waarom niet? Ieder, iedereen weet toch dat, dat uh, heel veel milieubewegingen en groenlinks aan elkaar gelieerd zijn en elkaar daar waar ze nodig, elkaar nodig hebben steunen. Ik bedoel, daar hoef je daar hoef ik de cijfers niet eens voor te zien. Dat weten we allemaal. Maar dat gebeurt en... bij de Pvv dus ook, zegt u eigenlijk? Want dat gebeurt uh, bij elke uh, politieke uh, partij. Ik, ik weet, ik weet niet wat er bij de Pvv gebeurt. Ik weet niet waar we het geld vandaan halen. Dat interesseert me ook verder niet. Ik weet, wij staan voor Israël. Wij vinden de Israël... Israël is wat ons betreft de enige bakermat in het hele Midden-Oosten... Die, uh, die de democratie vertegenwoordigt. Uh, die wat ons betreft het voorportaal is... Uh, die strijd tegen de, de, de islamisering van ook richting Europa. Uh, uh, daarvoor zullen wij Israël uh, te vuur en te zwaard wat dat betreft verdedigen. Ja. En daar staan wij gewoon voor. En of ja. daar nou mensen zijn in uh, Israël... die uh, onze strijd mede willen ondersteunen... en daar een aantal euro's voor over hebben... dat zal maar verder bied zijn. Ja, ja. Dat interesseert volgens mij onze achterban ook helemaal niet... Die Kijken gewoon naar de standpunten en dan zeggen ja, daar staan wij achter en dat okay. vinden wij een goede zaak. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Grote giften aan politieke partijen moeten openbaar worden gemaakt, dat is onze stelling. Uh, daar is nu door ruim 1600 mensen op gestemd, 81% eens, 19% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, met wie? Oh, ja hallo, met Diederik van der Staaij. Diederik, zeg het maar. Ja, ja, ik vind het wel grappig voor meneer, meneer Brinkman. Die moet niet zo huilen, balken. Want hij zegt, dat ging maar over een paar eurotjes. Dus uh, Kelk uh, maakt het allemaal niet zoveel uit. Nou, dan moet hij ook niet zo gauw erom zijn dat het allemaal bekend gemaakt nee, maar wat, wat is. Maar wat bedoelt u met een paar, paar... eurotjes? Nou, dat zei hij gisteren in het journaal. Dat hij vond dat, de mensen, dat, dat het zo flauw was van die partijen om zo'n wet er uh, doorheen te willen jassen... Om, uh, om de PVV te testen. Nou ja, hij maakt een punt van de privacy. Hij zegt dat iemand geld wil geven aan ons... dan, dan moet, hij niet, moet het niet zo zijn dat daar ineens in de tuin een, een groot bord staat... van hier woont een PVV-stemmer of zo. Ja, waarom niet? Nou ja, ik kan me iets dat bij voorstellen. Niet, waarom als, moet dat... als, mensen, als mensen zich niet willen afficheren met het gedachtegoed van de PVV... moeten we er vooral geen geld aan geven. Maar, u hebt er niet zoveel problemen mee in ieder geval. Dank u wel, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, met mevrouw Simon. Uh, Vooropgezegd, ik ben geen Wilders-fan... maar ik ben het er niet mee eens... Er blijft zoveel in de schemering. Ik denk aan een zekere mevrouw Herfkens. Een paar jaar geleden was helemaal heftig in het nieuws. Hoeveel geld ze achterover gedrukt heeft. Is dat ooit terechtgekomen? Ik zou dat ze zich daarover druk moesten maken. Geld wat, wat verdwijnt in zakken waar, waar, het, waar je nooit mee iets over hoort. Ja. Wat, wat wel in de... In de... In de ja. bekendheid komt, maar zoveel geld, wat, wat dus door politieke mensen die in de politieke partijen hmm. werken. Duidelijk. En, en dan uh, ergens achteraf, ergens in naar een ander land gaan, en dan een dubbele inkomsten ontvangt. Nou, naast mevrouw naar mevrouw Herfgen, zijn er nog wel veel meer. Nee, P punt is ga duidelijk, gaan gaan mevrouw. Zet... Ja, oké. Okay. Dank, dank u wel. Stamptenl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag met Ronald. Ik uh, hoor een uh, huilenbalk van uh, meneer Behero Brinkman. Uh, het slachtoffertje spelen alsof de hele politiek tegen uh, meneer Brinkman en zijn partij is. Deze wet was al jaren in de maak en nog iets anders is. Is dat je, uh, ik zou graag willen weten van welke politieke partij dan ook. of uh, Willem Holleder geld geeft aan de PVV bijvoorbeeld. Dus ik, uh, ik als kiezer zou daar, uh, heb daar recht op. dat ik dus weet. Uh, ja. door wie en welke criminelen uh, uh, worden gefinancierd. welke partijen worden gefinancierd door criminelen. Ja, of, of gewone, gewone mensen die geld hebben natuurlijk. Uh, Stam.nl, goedemiddag. We zijn een beetje traag vandaag, jongens. Hallo, met wie? Niks. Stam.nl, goedemiddag. Met Frank Moor, goedemiddag. Dag Frank. Hallo. Uh, ik uh, ben het met de stelling eens. Uh, ik, uh, ik vind dat de heer Brinkman de, uh, op, de, de verdenkmaking op zich laat... dat er uh, heel wat mis is met uh, de particuliere giften aan, uh, aan de PVV. Uh, als ik een gift geef en ik wil het van de belasting laten aftrekken... dan moet ik ook bekendmaken wie ik dat uh, gedaan heb. Mm -hmm. Waar ik ook bezwaar tegen heb is het volgende... dat de PVV-stemmers... Uh, niet voor hun stand te kunnen uitkomen. Ik denk dat de PVV de taak heeft om duidelijk te maken dat ze niet uh, racistisch zijn. Dat ze niet NSB'er zijn. Het uh, beeldvorming komt vanuit, uh, vanuit die partij en zij hebben de taak om um, dat duidelijk te maken dat het niet zo is. En dan kunnen mensen ook openbaar maken uh, naar wie hun giften okay. toegaan onder de PVV. Dankjewel. Dank u wel, Stampertnl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Franco allemaal Stiel. Dag. Nou, ik vind eigenlijk dat uh, de meneer Brinkman het beter had die niet kunnen verwoorden. Hoor. Ik ben ook geen stemmer op hem, maar hij heeft het echt goed verwoord. Ik, ik bedoel, als ik morgen de staatsloterij wil winnen en ik wil morgen uh, een miljoen aan GroenLinks geven, daar heeft niemand wat mee te maken. Dat doe ik privé. Dat weet ik helemaal niet dat de openbaar. Als het een bedrijf is, is het wat anders. Dus ik vind dat we daar die scheiding tussen ja, moeten maken: tussen dus, een privépersoon en een bedrijf. Dus u zegt van als die wetten zou komen, dan zou je daar een verschil tussen moeten maken: privépersonen. Ja. En als het bedrijf is, dan, dan zou je dus inderdaad belangenverstrengeling kunnen krijgen. En dan mag het niet. Ja, en dan nog één opmerking. Wij, doen, wij draaien de boel om. Wij denken dat bedrijven geld geven aan, aan, aan politieke partijen om invloed te kopen. En zo, het is, zo is het eigenlijk niet. Een politieke partij heeft een standpunt waar een bedrijf het, of een persoon het mee eens kan zijn. En dan geeft die, daar, daar ja. geeft hij zijn geld voor. Ja, het begint bij, bij de politieke partij, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja. Ja, ik vind dat de onderwereld niet in de bovenwereld uh, en zeker niet in de politiek uh, terecht moet komen. Het is al tien jaar bekend dat dat aan de hand is. Leefbaar Nederland werd ook door vastgoed enzovoort uh, gefinancierd. Ja, maar het zijn niet, en, dat, dat uh, zijn niet allemaal maar, criminelen, hoor. Uh, daar zaten er veel uh, bij. En... Uh, uh, dat is nooit uh, goed onderzocht, maar het is al lang bekend. Ja. En uh, ik vind ook dat oorlog zit dus, uh, in bepaalde partijen... niet door de wapenindustrie of de olieindustrie gefinancierd moeten worden enzovoort. Dus uh, transparantie is een vrijste. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met de Friese in Groningen spreekt u. Dag meneer Brengman, u uh, slaat de plank volledig mis... U bent de overheid. Wij zijn allemaal de overheid. Het gaat ons allemaal aan en we zijn allemaal geïnteresseerd waar ons geld en waar het geld van de politieke partijen vandaan komt. Daar moet u eens goed over nadenken. Oké, okay, dus u bent het eens met die wet die er komt? Natuurlijk ben ik het daarmee eens. En als zij zeggen van wij worden steeds aangevallen, dan moeten ze daar iets aan doen. Dan moeten ze zich eens beter uitlaten over hetgeen wat zij vinden. Hmm. Okay. En de heer Wilders ook eens een keer laten uitleggen in de wereld draait door. Nou, nee, de... die zat gisteren bij Frits Wester, die heeft een heel op uitgelegd. Dank u wel. Stand.nl, de laatste denk ik. Hallo? hallo? Hallo? Kort. Hallo? Ja, hallo. Ja, ja, met Rinus Willemsen spreekt u. Rinus. Nou, ik, eh, ik ben het helemaal eens over, meneer Brinkman is een huilenbalk. Uh, het moet openbaar zijn. Volgens mij was de PVV de partij die het hardste riep. Dat dus ze niet hielden van achterkamertjes, politiek. Mm. Dus het moet gewoon duidelijk worden waar het geld vandaan komt. Daar is niks mis mee. Okay. En meneer Wilders moet dus niet alleen onze minister-president voor gek gaan zetten. Maar als ze met iets serieus komen. En dan wordt die partij op den duur misschien ook nog wel eens wat serieus genomen. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Uh, dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om te de telefoon te pakken. Ik praat uh, door met Hero Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV... over de reacties van zojuist even... Ik vind u geen hele balk trouwens hoor meneer Brinkman. Oh, dank u wel. Nee, dat vind ik ook een beetje flauw, inderdaad, voor mensen dat ze dat dan zeggen. Dat mag. Ze uh, mogen zeggen wat ze willen. Tuurlijk. Wat, wat vindt u van de reactie? Want we, nou ja, we, we, we horen voor en tegenstanders. Maar wat, wat toch naar voren komt, is mensen zeggen van ja, uh, waarom geen transparantie gewoon? Nou ja, nogmaals, um, uh, de vorige spreker die mij wel een harde balk uh, noemde, maar, uh, maar uh, die wel zei uh, dat wij wars waren van achterkamertjespolitiek, die, die, uh, die heeft één groot verschil niet in de gaten. Ik ben inderdaad wars van uh, achterkamertjespolitiek. Maar dat betreft het politieke proces. Daar waar standpunten to, uh, uh, naar voren komen... daar waar standpunten gemaakt worden... Waar, de, waar, de, uh, daar waar uiteindelijk het beleid gemaakt wordt... moet in alle openbaarheid... moet dat, uh, vind ik... en uh, vindt de PVV ook... moet dat, uh, moet dat uh, gemaakt maar worden. Maar de vraag en, is... is dat beleid en, beïnvloed en door de, giften van, van derden? Ja, de, de, de, vraag, is, de vraag is meer... Uh, bij, wie je, uh, uh, bij wie moet je die verantwoordelijkheid leggen... of... De, uh, of dat nou inderdaad uh, door derden is beïnvloed of niet. Want kijk, uh, alleen het openbaar maken van, de, van degenen die ge gegeven hebben... dat wil nog niet zeggen dat je er daarmee achterkomt... dat daar, uh, dat daar, uh, uh, dat daar een bepaalde uh, invloed achter ja. zit. Daarbij heb je dat helemaal nog niet bewezen. U zegt, je zou het bij de partij zelf moeten laten liggen... als je ineens een gif krijgt uit een onverdachte hoek... dat je zegt, nee, ik wil dat geld niet eens hebben. Dat Precies, je moet de, de partij de mogelijkheid geven om wel of niet uh, ja of nee tegen dat soort giften te zeggen. En je moet aan de andere kant de keuze bij de kiezer laten... of hij daarin die partij wel of niet vertrouwt. Ja. Uh, uh, en, en dat is iets wat wij hier vergeten. En daar zei... Zijn... Eén mevrouw zei, ja, waar maken ze zich druk om? Er zijn zoveel andere zaken waar men zich druk om maakt. Uh, er blijft heel veel in de schemering hangen. En daar heeft die mevrouw geheel gelijk in. Want die partijen die nu het, het hart van de toren blazen... Dat, dat ze vinden dat alles openbaar moet zijn... dat zijn wel die partijen die commissaris van de Koningin hebben... met 27 bijbaantjes. En die een burgemeesters hebben met 79 bijbaantjes. Die vervolgens allemaal uh, weer via de overheid opdrachten krijgen... om bepaalde uh, uh, zaken uit te voeren en daar geld aan ja. Met andere woorden, uh, uh, al die partijen die nu het, het hoogst van de toren blazen, die hebben wat dat betreft allemaal vuile handen. Uh, en moeten misschien leren om ook, ook daarin eens een keer naar zichzelf te kijken. Ik dank u wel voor uw bijdrage aan standpunt.nl. Hier op Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV. Elsbeth, met de onderwerpen van 'Dit is de Dag. Ja, in ieder geval hebben wij te gast Tineke Schouten. We hebben iemand met een als gast die de triathlon gaat lopen. En we gaan het hebben over de Zweedse band om mensen te fixeren in een verpleegtehuis.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 Dit is Radio 1.